We gaan verder. Kijk, wat je zo ziet. In alles, alles is opgebouwd uit de tien sferot. Ja? Let op. En alles wat wel haalbaar is, ja? Halbaarheid. Ja? Halbaar. Dus in die 6000 jaar. Wat het haalbaar is, is alleen te ontvangen in de atertische soort dus al, dat is wel terug te vinden in elk aspect ook hier in dit leven hoe in de jaren in de aantal jaren kan je ook dat weergeven precies hetzelfde aspect dat ja in de negens wordt wel ontvangen in de laatste alleen nee, niet ja, de precies hetzelfde wat we leren in, dat, in, in, in, in, in het aspect tijd in het aspect ruimte heb je precies hetzelfde, ja, in, in het aspect van uh, geografische liggingen. Alles hetzelfde, wat we zeggen in de aarde, wat, was, wat we net gesproken over de aarde, ja. Als je neemt de hele dikte van de aarde, ja, de hele dikte van de aarde, van de aardkorst of niet, we zeggen dat, ja. En dat helemaal tot aan de kern, tot aan de middelste punt van de aarde het is net zo opgebouwd uit de tien sfeerrot, uit de tien, betekent tien lagen van de, van de als het waren tien lagen, tien spierot. Dus, waar kan men wel aankomen gedurende die tien, gedurende zes jaar? Stel dat men zou, uh, nu weten we niet uh, waarom, waarom boren ze niet naar binnen? Ja, naar de, naar de, naar, de, naar de kern, naar, de, naar het centrale punt van de aarde. Niemand denkt eraan. Oké, okay, oké, okay, doet er niet toe. Maar ik zeg het in een paradox. Maar eigenlijk, tot welke punt kan men gaan? Theoretisch, ik bedoel theoretisch, kabbalistisch. Tot welke punt? Tot? Tot? het is zo so. tijdelijk. Dus als je nu zou verdelen een hele. Laten we zeggen dat de hele dikte van de aarde En dat is het maximaal dat De hele, het is zo. Als je dan zou de hele aardkost. kost. Kan je dat zeggen? Of aardkost? kost, wat we zeggen. Als je dat helemaal zou... Als je dat zou zeggen nou dat misschien hoeveel kilometer is het? Dikte. Tot en het centrum, tot het epicentrum. Oké. hè? PR kwadraat, PR kwadraat, maar dat is dan de formule, maar, maar ik bedoel dan, oké, okay, doe het erin toe, doe het erin toe, oh, kijk, als iemand, misschien iemand kan via internet, wie, wie is handig en dat soort dingen, ja, iemand misschien dat wel, zoek het wel, zoek het even op, maar iemand één, niet allemaal, want allemaal, ja, wie wil dat doen? Marco, jij bent erg, erg uh, technisch. Ja, ja, ja. Dus Marco. Oké, okay, Marco gaat het even opzoeken voor ons. Wat is de dikte ja, van de aarde? Gewoon even als voorbeeld. Dan kunnen we al nu al zeggen, dat precies zeggen, wat kan in 6000 jaar gegraven worden naar de bron van het ontvangst van al het goede vanuit de aarde? Eigenlijk. Dan hoef je absoluut niet naar die ruimte te gaan. Maar alleen hier te graven en tot te komen, tot de ateret, van de aarde, dan zullen we met jullie leven hebben, niet wij, maar dan zou alle generaties, tot de komst van de Messie en nog later, zouden alles en alles zou hebben, zo volop alles, niet alleen olie, maar veel aardigere dingen, veel energie, dat wij, waar we wij niet eens van kunnen dromen, als wij zouden kunnen komen, naar de, ik ben geen geoloog ja, of uh, aardkundige, ja, bedoel. maar ik kan je zeggen zo precies hetzelfde waarom, je hoeft niet specialist te zijn in, in, elke, in een bepaalde sfeer om te weten precies hoe dat zit. Maar ik weet al hoe dat, dat daar zit in de atheritie soort van de aardkost zit en alles wat de mensheid nodig heeft hier op aarde aan materie, aan allerlei energiebronnen, etc. kan je daar vinden. Maar dan zou ik zeggen dat mag goed, dat mag goed. Maar goed, maar goed, kan niet meer. Daar zit natuurlijk ook de, maar de maar de laatste, eh, waar ook daar ook het licht zou komen, uiteindelijk bij de komst van de machine zou ook daar licht komen. Met alle, met alle consequenties van dien wat zou dan, wat zou dan de omvormingen van alles zou, zou worden, want eigenlijk de aarde en alles zou die vorm van vruchtbaarheid hebben, wat wanneer de machine zal komen, zo'n vorm van vruchtbaarheid en alles dat men zou niet eens hoeven iets te doen, alles wat zou doordrongen worden door leven, etc. Maar laten we niet speculeren daarover, maar even gewoon heb ik aangegeven iets dat uh, wat gewoon een beetje vreemd, dat de, het is altijd zo, so alles wat voor de, de hand liggend is, dat men ziet dat niet, natuurlijk. Maar dat is de wetenschap, zou daar zich moeten uh, uh, over buigen. En dat is veel eenvoudiger, want tegelijkertijd uh, er bestaat natuurlijk de, de reden waarom ze, dat wel, waarom ze dat niet doen. Men denkt dat daar valt niets te zoeken. Ja? Dus, en terwijl daar zit het antwoord eigenlijk op, het, op alle eigenlijk problemen van de Aardbol, ja, van de klimaatveranderingen, et cetera. Alles kan je daar terugvinden en beheersen. De mens moet het beheersen. Dus daar, en niet gewoon even naar de Noordpool, et cetera, aan de oppervlakte te werken. Duidelijk, wat men nu doet, nu doet, is het werken aan het oppervlakte van de problemen. Het is net zo, dat iedereen begrijpt het, het is net zo als iemand een kiespijn heeft, ja. En die gaat naar de dokter en de dokter zegt hem, poetsen, meer poetsen, poetsen, ja, steeds poetsen. Ja, poetset alle, alleen, zegt het nee, je doet poetsen, ook s'avonds. Poetsen, uh, poetsen, poetsen. Nou, in plaats van dat een zijn wortel doet pijn, ja, dat je wat verkreeg je door het poetsen, poetsen. Ja, dat gaat niet, dan moet je wel komen in de wortel, ja, in de, echt in de kies, Ja, moet je dat. Zo so, is precies hetzelfde wat men... ...nieuw bezig zich behoudt met het, ...met het... Uh, ...ja, met die klimaatverandering, et cetera... ...met alleen met de uiterlijke poets... ...in, in plaats van te kijken... ...diep in de aarde, daar zit alles... ...alle antwoorden zitten daar... ...die... ...bevredigende antwoorden... ...die alles, alles ligt, ligt voor het oprapen... ...maar ze moeten het wel doen... ...kijk... Okay? Dus eventjes, ik heb alleen gezegd... ...het is... Maar moet je het, zelf weten, ...het is... Het is, het is de regel, de rechter kolop, de regel waar zijn we gebleven, 28, 28 na de punt. We um, gaan afkomen na baseu ki alke en ptichata hochma 30 ar musa ba mila bryshi ela le vak ela le vak shel 39 hamadrigot shegen mifhinada kilim de gaguzy sorry de linker kolom do yest rekhl 1 3 hamoch in de brisit, meerim, lahen. Dat is geweldig wat hij ons vertelt. En nu precies wat we hebben geleerd in de eerste gedeelte, herinner je over de lichten die ontvangen worden, alleen maar zestienden van de lichten. Herinner je nog? En nu gaat hij dat ons vertellen, precies, maar dan dezelfde, maar dan vanuitgaande van, van, van, van, van het begrip brisit. Let op. Dus de brechiet, we hebben geleerd, dat is dan de miftige, ja of niet? Dan zegt hij ons, de rechterkolom, de regel 28. Een uw concentratie. We hebben nafkamina, nafkamina is zo'n zo begrip, ook in veel in de Torah taal moet worden gebruikt. Maar dat hieruit volgt, kunnen we zeggen. Ja. Ook in moderne Hebreeuws gebruiken ze dat, nafkamina, ja of niet? Soms wel, dat is de dure taal, dure taal gebruikt. Maar dan is het, vanaf kanina, eh, betekent dus het, en hieruit volgt, kunnen we zeggen, als gevolg daarvan, kunnen we zeggen, de applicatie daarvan is het ook vaak wordt het zo gezegd. We, en de, het gevolg daarvan is, die al ken een petit let op, erg belangrijk, er is geen, spra, er is geen opening van de gocht, of laten, eh, ga ik het ook bevestigend vertalen. Er is alleen de opening van de chokma, die haremuza bamila die, die uh, speelt gesinnsp wordt in het woord breshit alleen uh, le, lehavag shalamadrigot, alleen van de wak van de traptreden. Dus nog een keer. Alleen de wak van de traptreden, alleen de elke traptreden, wat heeft gar en wak, ja of niet? Gar betekent het hoofd van de traptreden en wak betekent het lichaam van de traptreden, ja of niet? Dus hij zegt dat de, dat, uh, de opening, het, de kwestie van de opening van de gogma, zoals we dat hier ook uh, op de tekening, links gezien, dat morgen de gadloed. Zie dat? Mohen de gadloed, wat de jersoed doortrekt, ontvangt en doortrekt, is morgen de En wat is de morgen de gadloed? De vak de chokma. Dus wat er wordt ontvangen nu, is vak de chokma. Dus zestienden van de chokma en niet de gar van de chokma. Dat is wat hij ons wil zeggen. Dan zegt hij dat de opening van de van de, de opening van de hoogma, die betreft alleen de wak van de traptreden. Dus alleen de wak van de traptreden, lichaam van elke traptreden, die daar is de, het aspect miftiger van toepassing is, dus de opening, en dat is brichid. Dus eigenlijk de brichid, het woord brichid, geeft chokma zes tienden. ...van de Gochma. Opening van de zes tienden van de Gochma. Dat is wat legitiem... ...mag men gebruiken... ...gedurende... ...mag men gebruik maken... ...gedurende zesduizend jaar. En dat zit je... ...dat zit in het woord Breschid. Breschid is ook zes... ...zes letters. We komen wel tot het woord Breschid... ...stap verder, Een stukje verder. Later. 31 nade koma, shahen, kilim, de haum miftecha, dat velike, dat di, velike vak, van eleke dus de velike zes, sferot onderste sferot van trap traptreide, dat di zain, in het aspect van de kilim, van di miftecha, van di miftecha, dus so, so als in de yishut, see, in de jishsut, hebben we ook dat uh, ook de zes tienden dat is dan um, daar wordt kohmah ontvangen yeah? uh, dus uh, twee de, de linker kolom de regel twee, avail legar zullen partzufin maar aan de gar van de partzufin, dus elke trap treedt, elke tien sferot ketter kohmah en binnen van de trap die niet, on, die daar is niet van toepassing, brisie. Dus daar, die wordt daar wordt geen licht hochma ontvangen. Maar de gar, de maar aan de gar, dus de kilim van de gar van de partsofim, -hmm. dus ketter hochma binnen van elke partsof. Doet er toe van welke partsof. En ook in elke toestand van ons is ook diezelfde tien wat ik jullie ook vertel, in de aarde ook tien sfeerot. tien lagen tien sfeerot, en ook in alles zit er tien sfeerot, alles wat leeft, zelfs stenen wij spreken natuurlijk niet dit is, is niet een onderwerp van de Kabbalah, iedereen begreep het maar ook in de zeeën, ook de lagen van de zeeën, hebben we ook verschillende eigenschappen, eigenlijk, en dat komt als, als reflectie van het geestelijk, en dan zegt hij dan dat maar de gar van, van de uh, traptreden, van de parzufim, van de parzofim, parzofim is uh, Aramees. Maar de gar van de parzufim, dus de keter hoogma van de kilim, van tien virot. één let op, drie, één ha mochen de brisit meer in ba hen, let op, de mochen van de brisit schijnen niet aan hen. Let op, net zoals, net zoals bij even min als bij de, in het hoofd van de aboïma, kijk, hoofd van de aboïma, ketter ja of niet? En daar staat binnen, daar is geen, geen gar van de uh, van de uh, breshit, ja, dus betekent, geen gar van daar wordt geen mogen geopend. Eigenlijk, waarom niet, Mogen worden in het ketter in het hoofd worden geen mogen ontvangen. Dat is wat hij bedoelt dus in de gar in elke in alleke in de gar in, van de kirim dus keter hochma en bina, daar is uh, schenend schen, geen schen, schen, mogen van de brishit dus geen mogen van de torah schenend daarin alleen in wak alleen in het lichaam okay. uh, punt drie na Ki punt kiehakilim vier shelahem een naam die we gaan natenen, die we de Let op wat ons vertelt, ons de conclusie. Want waarom niet? Waarom scheint het licht van brisit niet in de gar van de kilim? Kilim vier shelahem, want hen kilim, kilim van de gar, keter chokma, keter chokma bina van de kilim. Een naam heeft je miftige, miftige. Zij zijn niet van het aspect van de miftige. Ja, daar geen miftige is, dus daar is het geen licht. Zij ontvangen geen licht van chogma. Licht gochma kunnen ze niet ontvangen. Ja, daarom is het geen miftige. Geen miftige hebben we geleerd, dat is het licht van Atheret Yesod. Dus eigenlijk is dat, uh, is dat wat we hebben geleerd. Kijk nou Atheret Yesod. Rechts. Kijk nou, wat het licht van de ateret is zo. Nu. En ketterhochma bina van elke parzuf ontvangen de, de lichten niet van ketterhochma bina. Rechts, uh, rechts op de tekening. Ketterhochma bina niet ontvangen wat hij zegt. Maar welke lichten ontfangen men wel? Wel, geset, gworatje, net netza, goed jesot. Dat is wak. Zie dat? Wak van de mochen. Zes vierot van de mochen. Zes tienden. Ontvangen worden en die zestiende wordt doorgegeven aan wie? Aan de Ateret is zo. Dus eigenlijk, daarom zegt hij dat Ateret is zo van de mochen. Dus Ateret is zoot ontvangt de mochen welke? Iedereen ziet het, ja? De mochen van wacht de, de mochin ontvangt. Iedereen ziet het. Maar de bovenste, de gar, gar van lichten werkt niet uh, in, uh, vanaf dus. De, vanaf de met. Alleen de waak van de morgen. Okay? En dat is het licht van Brishid. Dat heet licht van de Brishid. Dat is wat legitiem kan en dient ontvangen te worden de 6000 jaar. Uh, Kie, nog een keer, kie ha-kielim hen van de hen kilim, kilim van de gar keter hoogma abina, inna mevkinat miftega die zijn niet van het aspect van de miftega Maar, ela, mevkinat, heet het haar Dus niet miftega in de zin van ateret jesot. Die zijn niet, die niet van, kan je erbij ateret doen ook, Want die zijn niet van het aspect van de ateret jesot. is ateret jesot maar van het aspect van de Heetata A. Dus alle, alle, dat elke gar die wij hebben in elke partsuf, die eigenlijk van het aspect zijn van, van de Heetata A. Bij hen werkt Heetata A. In elke, in elke kettergog magina, daar staat de heetata. A. Of de reflectie van, de onder, van het malgoed zelf, de ware malgoed, staat in onder de ketter. En daarom is daar kan geen gar ontvangen worden. Ja? Die ontbreken als het ware, die sluiten zich niet aan aan de van de wak. Okay. Dan verder zes. Nog een klein stukje. We amro. We schiet daarin klielande 7 בההו מפתח די סאגיר ופтах קיגר של 8 חמוכים חסר חסר חסרותבו חסרותבו חסרותבו ואיןו פתях אילזת של 9 חמוכים שכל אחת מזד אין בא אלא וק, ואין תין זין פעמים וק, ונמצא המפתחה, שאי הספירה הזין. דהיינו, עתרת יסוד עד. Ja, zoals hier ook, maar hier is het wel licht, maar als het kwakilim is, het de zevende sfera. Zes plus de zevende. Shehu kolel betoho raksitra tari tari in. Dat die bevat in zichzelf alleen zes poorten. Let op. Dat is de taal van de zoger. Wat hij ons vertelt. Zes. We ze amro. En dat is wat hij zoger zegt. We Tarin daarin Kielandbe en zes porten Kielandbe die uh, uh, worden in uh, bevatten, bevat die, worden worden bevat, miftacha, bevat, de zes bevat, bevat, miftacha, bevat, die doet de sager bevat, die doet dicht en die maakt open en kijk nou dat stukje dat, dat woord sheet, v sheet, v is in, de derde woord van de regel zes. V, de eerste waf is n, betekent n, en dan shin, sheet u, sheet, shin, u. Taf is dat drie laatste letter van, letters van de woord wo, wo, sheet Dat, dat, dat staat ook zo dat sheet zes porten dat we zien dat dit stukje is van de breshit dat zes sporten bevat die miftige. bevat die miftige. wie is de miftige? die ateretjes en de breshit het woord brisit de kracht brisit het woord brisit welke miftige. welke doet dicht en maakt open shell Ach, de mogen. ach, dat is een van de gar, van de mogen ontbreken hen. Zoals so het hier is, lichtend uh, de, de gar, die ontbreken, ontbreken. En dan het Dus hmm. Dat is wat hij zegt ons, de gar van de mogen. Waarom? Omdat de, omdat de, om de ketter en kuchma, ja, ketter en kuchma. Dus de garf en de kilim, die zijn als het ware afgescheiden, die door de, door de heetete A. En alleen het lichaam van de portsoef, eigenlijk de zeven onderste, die eh, daar, die dan licht van de presid. En dat is wat hij zegt. Um, Kigar gar acht, van de gar van de mohin. Dus dat was de gar van de mohin? Dat is dan wie is de gar van de mohin? Neshama, Chaya en Yichida. Ja? bo onbreken bij hem. Die heeft die miftacha heeft het niet. Dus brisit heeft het niet. We eind op het eind, en die, und, en die doet open, de brechit, doet open alleen de zaad van de mochen, alleen de zeven onderste van de mochen. Want mochen kan je ook zien als tien sferot. Zie je dat? Mochen ook tien sferot. Zo, so, kilim hebben tien sferot. En de lichten de hebben ook tien sferot. Ja? Dus dan zegt hij dan, oké. Okay. Gar, gar betekent drie eerste. Ja, gar betekent Gimme drie eerste. Dus drie eerste van de lichten hebben we niet nu vanaf de Simzum hebben we geen lichten. In drie, van die gar lichten hebben we nu niet meer. Dek? In de eerste drie kilim. Wat blijft over nog? Zeven lichten, ja of niet? Zeven lichten blijven over. Gestert Gorati net zo goed is zout en Ateret is zout. Eigenlijk zes, maar ik zeg zegt dan zeven, dan ater je zoot ook ontvangt. Dat lichtje natuurlijk wordt ook een stukje extra als het ware. En die ontvangt naast dat stukje dat het Al die zes lichten ontvang je dan van de je zoot ontvang je. Ja, dat heb het dus. Shikur hij me zaad, dat elke van die zaad, van die zeven, onderste van de mogen. Eén baile wak. Die heeft alleen maar wak van de lichten. Let op. Zeven, zeven plaatsen. Geset, Goratje, tot en met Atheret, Jesu. Dat zijn zeven, ja? zeven. Maar hoeveel lichten zijn er dat? Atheret, ja, Jesu heeft niet zijn eigen licht. Zeven, als het ware, is verrood. En die hebben alleen maar zes lichten. Het alleen maar Geset, Goratje, zo Netzer, God, Jesu, zes. Eigenlijk. En het Hered soort heeft niet zijn eigen lichaam. Dus daarom betekent dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat wil zeggen, dat elke, elke van die zeven Svirot, als we die nemen gewoon Svirot, heeft in zichzelf die wak van lichten, zes, ja, zes tienden van de lichten. Dus eigenlijk wak de chogma. dat elke daarvan ontvangt. We gaan. wat we we gaan geen zijn parmiem vak, en dat is 7 maal vak, 7 maal 6 eigenlijk. Dat is ook 62. 42, sorry. Ja, 42. Ook hier zien we dat ook 42 van lichten, ook die lichten komen in elk par ook echt van de brechit, ja. 42. Jullie ziet dat 42. We hebben toen ook bij die, geleerd, bij die, ja, in het begin, in het begin hebben we geleerd van Oot 3 van, van de hele zoger van het begin van de zoger. Daar hebben we ook geleerd van die letters, ja, de 42 letters van die, de eerste, ene naam van Elohim naar een andere. Dat is ook was 42 letters tot, uh, tot een, een bepaalde woord in de Torah. Van de letter Bet tot de woord Bogu, Tohu. Ten, ten, opaard, dus die, uh... ja ook dat we de, de, de naam 22 42 hebben geleerd dus even, het is door weef gaat niet verder daarop in we niet zaat tien, tien kom de eerste kom we niet zaat en het blijkt dus miftecha let op dat de miftecha De dus dat de gaat de sleutel, dat die, dat dat de zevende sfera is, zoals wij dat weten zien. Ja, zie dat, zevende betekent, dus de gar wordt niet geteld, als het ware. maar alleen maar geset, goraat je het net zo goed, je soot, en dan ateret je soot, de zevende sfera. Ja, in de parsoef, daar, waar het licht wel kan binnenkomen. De haino dat wil zeggen, ateret je soot, ja, op de, op de rechtertekening, zie dat, Zes, dus het hoofdwoord, als het ware gaar wordt, wordt niet erbij geteld, want daar staat, moet, daar staat het die malgoed altijd, of, of reflectie van die malgoed. Maar dan in de zeven onderste, dan zes plus, de die is zo, dat is de zevende zvira, zvira. Shehu, kolel, betoho, rak, shi, in let op, dat die bevat in zichzelf alleen maar, let op, zes poorten, welke zes poorten, let op. Welke zes porten? die bevat, atteret je Die bevat in zichzelf wat? Wat die ontvangt? Dat is befahrt. Die bevat in zichzelf. Die bevat in zichzelf die wak van de morgen. Duidelijk? Wie doet open de slot? Of niet slot? Wie doet de opening? Die porten via de porten via de. Sted. Die daar komt het de morgen naar de atteret je de, de hele clue is. For is wat is de hele clue? Dat men ontvangt, ja of niet? Dus wij zien het wel, dat alles is gericht daarop, op welke manier kan men wel legitiem ontvangen, en op welke niet, wie is de ontvanger? Malgoed kan niet ontvangen. Dan is alleen de manier waarop de ateret kan ontvangen. Duidelijk, via de ateret jesot kunnen we wel ontvangen in de lichtere kilim van ons, en niet in onze malgoed de malgoed, duidelijk. Dat is wat, en daarom zien we dat, wat hij zegt ons, dat, de, dat, dat die Ateret Yesod bevat in zichzelf, betecho, alleen maar zes poorten. En kijk naar dat woord zes poorten. Twaalf, de regel twaalf, het eerste, eerste woord is shit. Shin, yud, taf. Dus dat tweede gedeelte van het woord brichit. Dat doet opening, dat maakt lichten open. Hoeveel lichten maakt die open? Zes. zes. Daarom zit het ook in dat brishiet, ziet het breshit, zit het zes. Alleen direct alles wordt ons aangegeven. Dat Wij hoeven niet te experimenteren meer in het leven. Duidelijk, daar is in deze schepping aan het begin van de Torah wordt ons gezegd, kijk nou goed. En in deze schepping is het geschapen op de manier dat alleen maar zes spiroot, in zes delen, zes tienden kan je ontvangen. En niet in alle in alle deed. En dat zit in het woord brishit. Ja? Yeah? En daar zit nog iets in het in eerste gedeelte, bed resh alef. Bara. En daar zit de sluiting. We zullen zo zien. De zes sporten. nu weten we wat zes sporten. die zes sporten zijn, die bevat a En dat is voor ons natuurlijk belangrijk, dat wij we weten dat a jesot precies dezelfde zijn, ook wij opgebouwd. Op die, op dezelfde manier. En zie dat zes sporten en zes zerantiden is ook zes, ja of niet? Zes dimensies.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 Woorden, kalilanbe zijn ingesloten, behahu, miftaga, in die miftaga, ja, in die sleutel, dus dat is de breshit, de sage die doet dicht en doet open, dicht doet, die bara doet dicht, ja, van de, het woord breshit, bara doet dicht, en de shit doet open, en waarmee wat doet die open? We mogen en leer daarmee, zegt hij, veertien. hela Dat die wordt, dat die wordt, dat het aangetrokken wordt alleen maar zes wak, zes tienden van de mochen. Duidelijk, alleen shit, shit zes. Dus daarmee zegt hij dat alleen maar zes lichtjes, zes lichten van de mochen, dat wordt aangetrokken in uh, vanaf de, de schepping. En de schepping, dat is vanaf het absoluut. Daarom is het alles wat in deze schepping is ontvangt op die manier. En als we dat weten, dan leren we meer en meer, gaan we niet experimenteren rare dingen. Experimenteren, eigenlijk. We gaan niet experimenteren rare dingen te doen. Waarom moeten we dat doen? Experimenteren wat, wat, wat ons uh, a priori ja dus niets oplevert. Ja, vooral, voor, voorop, eerst weten we direct, we weten zeker dat het ons niet zal opleveren. Waar moeten we dan nog experimenteren? De zestiende, goed. In onze kilim, die de dunnere kilim ontvangen wil ligt. dat is legit, legitiem. En nu nog een ene linie, en dan zijn we doorheen, het is een geweldig stuk. En zo gaan we verder, verder. Uh, en het wordt ons die alle geheimen van de schepping onthult. En dat is, daar gaat het om. Om bewust te leven. Een bewust te leven betekent te leren kennen jouw meester. Ja? Te leren kennen de maker die jou gemaakt had. Ja? De wetten waarin we leven, in onze wereld waar we leven. Moeten we weten de wetten? Ja, we weten, weten de wetten in Nederland. Maar die zijn wel steeds aan het veranderen. Ja, zie ja, yeah, dat zijn niet wetten die, die staan vast uh, als paal boven de water. Maar wij leren de wetten die paal boven de water altijd staan. Voor iedereen helder is. Voor iedereen absoluut. Vijftien. <speaking> We zegen omer, brechit. Mila galia pech bechlal, mila zestin satima. Of bara mila satima. 17 EU doubled. Weze shomer, and that is what he said. This ocher Breshit. What is brishit? Mila Milagalia. Mila That is a word that onthulde de word is, and a word van ondhuling. Bichlal mila satima. That, binnen uh, of that. Ingesloten is, eenheid vormt, ingesloten in is uh, in, de, in het woord dat verborgen is. Dus twee woorden zitten, een woord dat onthuld, onthuld is, is verbonden met het woord dat uh, verhuld is. Dat zit allemaal in één, in dit één woord. bara mila en in elke plaats, let op wat ik zeg, het woord bara, we hebben het aan herinneren, of bria, bria komt ook verder van de absolute onder de absolute. Dus het woord bara, zegt die, mila satima, dat is, verborgen ding is. Overal waar wij aantreffen het woord bara is, verborgenheid. Dus het is iets wat verborgen is. Zeventien, dubbele punt. En daarom natuurlijk staat het bara op de eerste plaats, van het woord brisit. Eerst verborgen en dan, en dan, onthulde, ja of niet? Daarom zien we ook dat in een gar is verborgen en de vak is onthuld. En dat is wat we Klomar, dat wil zeggen, brisit, more, al, chochma, acht in glia. Aval omro, Breshid Barra, 19, Amashmaud. Ji, Shahokhma, Nelma, Vanistama, Kijk naar wat hij zegt. Klomar, 17, dat wil zeggen: Breshid, het woord Breshid, Morea, Al-Achokhma, die leert of verwijst naar de Chokhma. Ja, lees het woord van de Torah? Door de Chokhma, door de wijsheid is de wereld geschapen. Dus dat verwijst naar de Torah, naar de Chokhma. 18. Shehimilaglia, that, naar de Chogma, welke Chogma is, het woord, of iets, dat, het woord en iets, is hetzelfde, het breks. Dat iets wat onthuld is, onthulde woord is. Aval Amro Breshid Bara, maar wat hij zegt, Breshid Bara, dus de eerste twee woorden van het Ora, Breshid Bara, dus eerst schip. Letterlijk, wat zoals wij dat ver vertaalden normaal. 19. Nee, Hamashmaud hi. De betekenis daarvan is. Shah Chokma ne al ma Dat de Chokma is. Uh, verhult. Wan is En verstopt. Dus dat de Torah zegt ons. Breshid bara. Ja. Eerst. we zeggen schip. De wereld. Dat nou, is een normale betekenis. Maar hij zegt bara is ver verhulling dan zit het eigenlijk dubbel op, zit bara, bara, ja, breshit, zit al in het woord breshit, zit al bara, ja of niet? En het tweede woord is bara. Iedereen ziet het? Breshit zit bara, en dan het volgende woord zit ook weer bara. Maar hij zegt dat het dat betekent, dat de chogma is ver, verborgen en verstopt En het verborgen dat geeft het woord bara in. We ze she, she omert vindt af. Breshit milaglia, Bechlal Dat mila is wat hij zegt. de Breshit, het woord Breshit is het woord dat verhult dat onthult is. En dat is dan shit. Dat is de laatste drie letters. Shin, yud, taf. Bichlail binnen Of uh, in ingesloten. Uh, uh, in de milastima. In de verborgen woord, verhulde woord. Een verhulde woord, dat is de bara. Shehu, Mishum, Shak, Sheh, Ktuva, Achare, Bara. Waarom is dat? Hij zegt, omdat na daarna, na die, naar dat woord is, na dat woord geschreven is het woord Bara. Eigenlijk, kijk nou wat hij zegt. Dus ook brechit, kijk nou, bara, en dan sheet, en dan weer bara. Ja, zie je dat? Er, eerste woord, bara, bar, brechit, is bara, en dan in één woord hebben we beide, en dan komt het het woord los, bara. Dat losse woord bara komt ook na sheet, na het woord dat al onthuld is. je kan ook zeggen dat er eigenlijk... Daar dus zit de sheet in twee bara's. Sheet zit tussenin, precies. De sheet eigenlijk zit tussenin. Maar we zullen zien wat hij ons vertelt. 22. atar En dat is belangrijk wat hij zegt. En in elke plaats, bara, het woord bara is iets verborgen dat verborgen is. Het woord of iets dat verborgen is. wijst op een verborgen. 23. Harei. Shebrechit, bara, pirosho, shechochmanistama. Nog een keer zeg ik die, let op. Harei, dus. Shebrechit, ha bara, dat zijn de eerste twee woorden van de Torah. Brechit, bara. So, Zoals je dat noemen. Dat, we zeggen dat eerst brechit, eerst schip. Maar eigenlijk, kijk, hoe moeten we dat moet zien? Brechit is chokma, Ja of niet? Dan zegt hij dat, wat zegt hij dan Torah ons? Brechit is chochma. Ik kan zeggen chogma en dan bara. Chogma is verborgen. Ja, iedereen hoort het wat ik zeg? Het woord brishit is chogma. Ja? En het volgende woord is bara. En bara is verborgen. wijst op het verborgen. Het betekent brishit, bara. Twee woorden zeggen ons. Kijk nou, de echte brishit, de echte chogma is verborgen. Dus de chogma. Ach, Chogma, dat echt zou komen van het hoofd, met de gar van de Chogma, dat is verborgen. 24. 24. 24. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25 punt 24. We nemen het het blijkt dus. Ki hama hi, Dat de betekenis daarvan is. Sager dat De betekenis van. Wat de zoger zegt. Sager Over die brishit, ja, Dat die wordt gezegd. Dat betekenis van. Sager die, die dicht doet. En niet open maakt. Wat betekent dicht doet. En niet open maakt. Dat is die wanneer de malchut, malchut, de malchut, ja. Wat betekent dat? Shah gochman is Dat de gochman is uh, uh, gesloten. De gochman, echte de de gochman. Dus die zou moeten komen vanuit, de, ja, vanuit wanneer de, de malchut zelf zou, de malchut, de ware malchut zou opengaan maar die is gesloten dat is wat de in het begin van de Torah ons gezegd wordt dat wij alleen gebruik kunnen maken van de miftaga we oden lo niftaga en nog, let, let op 25 de la, na de koma we oden lo niftacha en is nog niet geopend Deid? dus de gogma de ware gogma is nog niet geopend dat wil zeggen dat in het eerste woord wordt ons verwezen naar het feit dat alleen vak mogen we ontvangen, alleen de zestiende mogen we ontvangen, en de zestiende mogen we ontvangen in de atterritie sod, duidelijk, en niet in de malgoed zelf. Dus alle aanwijzingen voor voor vervulling van dit leven en hoe we met de aarde kunnen omgaan. En met hele helaal zit dat in het eerste woord verborgen. En eigenlijk, als men dat woord zou leren, de geheimen daarvan, de grote heren zouden het leren, ook, ik bedoel, anderen die echt kunnen goed leren, die kunnen dat weer verbindingen maken, et cetera, al die dingen, dan zouden we niet, nee, niets anders kunnen doen. Alle antwoorden zitten dan in de zoger. En in de ari alles, alle geheimen en alle de sleutel tot, tot, tot vervulling, vervulling en geluk. Dat is de mief te dat, is dat het woord daarvoor mief En dat is ook dan de, het woord brichiet. En daar gaan we dat tegenmoet, stap voor stap, leren we van het brichiet, van alle andere dingen. Je ziet het wel, stap voor stap komen we verder op weg naar de reddingsformule waarover we... Al lang geleden, sinds wij de zoger begonnen, wij gaan stap voor stap verder. En niet natuurlijk wat ik zeg nu is echt in principe een zeer hoge kabala wat ik zeg, wat, waar wij het over hebben. Eigenlijk op dat niveau, ik heb nergens gehoord om, daar, om zo wat wij leren, daar nergens spreken ze op dat niveau. En dat doet er niet toe dat jullie veel niet, niet begrijpen. Ik begrijp ook vele dingen niet. Nog, nog meer dan jullie niet begrijpen. Ik bedoel, alleen leren, alleen ontvankelijk jezelf maken. Kijk, miftige. Je weet nu al wat miftige is, ja? Wat de sleutel is. Wat hoe, hoe, hoe moet je moet je richten? Moet je ook richten op je terrein, is Wat je leert daarvan is net zo is het opgebouwd. Alles is opgebouwd op dezelfde manier. Dat je niet probeert te ontvangen, kost wat kost, ontvangen in jouw malgoed proberen te ontvangen, want daar valt er niets, niets te, uh, te ontvangen meer, da duidelijk. Dus dat niet te doen, dat jij genoegen moet nemen met de soort ontvangen in jouw lichtere kilim, duidelijk. Dus op die manier Leer die dingen, hoe gaat het, we zullen stap, stap, stap voor stap leren, op welke manier, dat het ateretjesod, let op, die komt waar naartoe, naar de, eerst in de rechterlijn, wat doen we in de rechterlijn, eerst moeten we halen ons ateretjesod, als we geen kracht hebben om te ontvangen, of om te geven, dan doen we ons ateretjesod, stoppen we onder de gochma, waar is onze gochma, zit in, onze, onze hoofd. Dus opletten, opdoen op qua krachten. Eigenlijk. Want als altijd is het zo dat, kijk, altijd, je zot halen je eerst in het hoofd. Naar de, als het ware, maar moet je dat van binnen doen natuurlijk. Dan halen je dat naar onder de chogma. Onder de chogma. Dat is, dat is leren. Dat, dat is niets anders. Dat is alleen maar leren. Praktijk. En dan vallen en weer leren. Vallen en opstaan. En vallen en opstaan altijd, elke dag moet je zo doen. Maar dan val je nooit, val je op dezelfde plek. Eindelijk. En je gaat ook nooit omhoog naar dezelfde plek. Je is altijd hoger. En je daalt altijd. Doe er niet toe waar je daalt naartoe. Zelfs als je lager daalt, maar je hebt de kracht om op te staan. Eindelijk. Diepte en hoogte is het, is het beide zijn uh, constructief, belangrijk voor je. Dus eerst rechts, altijd, eerst omhoog. In ieder geval onder de wij zeggen alleen onder de gogma moest je eerst op, optrekken. Natuurlijk is het in werkelijkheid, is het, is het, moet je eerst waar naartoe? Wanneer, waar beginnen de kelim eerst? De kelim beginnen eerst in de ketter, ja. Dus eerst moet je naar de ketter, maar wel naar de gogma van de ketter. Ja, dus onder de gogma van de ketter. Eerst opbouw je jouw ketterkli. Dus helemaal naar het hoofd trekken. Dat betekent dat jij... Tsim zum maakt, dat betekent dat jij de katnoet bereikt. Eh? En dan ga je steeds, steeds krachten, heb je wel krachten om uh, op een legitieme manier te ontvangen. Wat betekent legitieme manier? O, naar jou je isot, naar jouw kilim of naar terat isot, naar jouw kilim, lichtere kilim, niet naar de malgoed. Dan doe je daar wel, dan doe je via de linkerlijn, dan doe je katloet, dan de toestanden van de nu en dan, overdag, nu en dan. ...komen met de toestanden van gadloot. Je moet gunnen jezelf. Niet de hele dag alleen maar in de gadnoot zitten. Maar nu en dan moet je dan weer gunnen, gunnen dat, dat... ...en dan weer gadloot. God, gadloot betekent zo'n zo flits. Naar binnenkomt. En dan moet je dan ook weer zo zien... natuurlijk jullie niet zomaar naar beneden trekken. Bij ons is het is altijd naar de middel lane, middelste leen. Dat gaan we leren dat over de middelste leen. Hoe dat gaat en hoe dat... Hoe zit het mechanisme dat ons niet eigenlijk, niet, in toe, niet eigenlijk preventieve mechanismen, preventieve mechanismen zit, om ons niet te laten zondigen. Er zit ook iets. Als we alleen maar geduldig en ook attentief luisteren naar binnen, wat is zonde en wat is niet zonde. En op die manier goed kunnen we ontvangen, geweldig bestaan hebben, uh, gelukkig zijn, uh, gaan verder naar onze vervulling, allemaal, maar alleen in de is thought, in de lichterigheid, in plaats van proberen alles op alles op alle manier trekken naar die mal goed, dat alleen maar een wishful thinking is.